she died but smile Zou je nou in Nederland... <coughs> Zou je dat gewoon een smart lab noemen? <laughs> ja. Well, I'm just here to get my baby out of jail. En dan zegt die kinderl Die bewaken van nou, ik zal hem eruit halen. En dan geeft ze hem een kus. En dan sterft ze. Oh, oh wat gevolg. Nou, um, het zit erop voor vandaag. We zijn klaar. Um, de marathon van 4 uur zit er weer op. Deze 8 januari. Weg gaan we gaan naar huis en zo... Um, ik hoop dat u het een beetje leuk gevonden hebt vandaag Volgende week uh, zijn we er weer met de vernieuwjaren En morgen natuurlijk weer met ZFM Luncht Ik wens u een fijne woensdag nog En uh, Tot morgen Dag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 Israël is teleurgesteld in het pensioenfonds PGGM. Dat wil niet langer beleggen in vijf Israëlische banken die betrokken zijn bij de bouw van nederzettingen in de Palestijnse gebieden. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is het een nieuw teken van de groeiende anti-Israël stemming in Nederland. Volgens Israël schiet het bedrijf zichzelf in de voet omdat de banken ook diensten leveren aan de Palestijnen in die gebieden. Er is nog geen beslissing genomen over het WK voetbal van 2022 in Qatar. De onthulling van FIFA-secretaris-generaal Jérôme Valken dat het WK van de zomer naar de winter zou worden verplaatst, wordt tegengesproken door Jim Boyce. De Noord-Eerse vicepresident van de FIFA zegt dat Valken voor zijn beurt heeft gepraat. Het uitvoerend comité van de FIFA zal pas aan het einde van dit jaar een besluit nemen. Vakbond FNV Bouw is boos op minister Kamp van Economische Zaken, want die suggereerde maandag dat een deel van de 400 ontslagen aldelmedewerkers in Noordoost Groningen aan de slag zou kunnen om de schade van de aardbevingen te herstellen. Volgens FNV Bouw heeft de minister zich kennelijk niet verdiept in de situatie van de bouw. In Groningen zijn volgens de bond duizenden bouwvakkers werkloos. Door een hittegolf in Australië zijn afgelopen weekend 100.000 dode en stervende vleermuizen uit de lucht gevallen. De stank van de dode vleermuizen geeft veel overlast. Volgens een woordvoerder van de Australische Dierenbescherming is de hittegolf een catastrofe voor de vleermuizenpopulatie en daarmee voor het hele ecosysteem van het gebied. Het weer, af en toe zon, maar vooral in Zuid-Limburg en op de Wadden middagtemperatuur is tussen de 10 en de 12 graden en komende nacht en morgen regent het weer. Morgenochtend is er ook wat zon. Het wordt morgen een graad of 12 en het waait stevig en vanaf vrijdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANWW. In de Randstad staat de file op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Daar staat tussen Afrit Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ingen je steek over soms lukt Kom som som som ja, Komen hoog en thee en en wat En wat zou mingen in je naam als kan Omtjakikja uur dan op de vorm, om spannen maakt, kan Dat er werkelijk kan kanal en overvalans. Ik trof het dat ik had zo veel, maar Anna schreef of zei: "Ik bot. Ik ben een wellicht wellicht wakkie, soms moet het weer wellicht vreemdende voor mij. Maar er is niemand Voor in mijn ogen is er altijd een throw wil up with all I jag vill veta för är att du känner för som allt si växar som är här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 Let's go to a rave and behave like we're tripping simply cause we're so